Mark Visser met het NOS Journaal. Jumbo dat het de komende tijd mogelijk te weinig kratten Heineken in huis heeft. Volgens Jumbo levert Heineken bewust minder kratten... omdat de supermarkt de kratten te lang te goedkoop aanbiedt. Jumbo schrijft dat in pagina grote advertenties in de kranten. Heineken wil alleen kwijt dat het kampt met een tijdelijk productieprobleem. Als alternatief wordt Heineken bier in doos aangeboden... maar daar neemt Jumbo geen genoegen mee. Supermarkt dreigt met juridische stappen tegen Heineken. De woningcorporaties willen de komende tijd ruim 14.500 woningen beschikbaar stellen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Volgens brancheorganisatie Edes is de helft van de huizen voor gezinnen, de rest is voor alleenstaanden. Volgens Edes is huisvesten van vluchtelingen lastig omdat er te weinig sociale huurwoningen zijn. In Münster-Geleen bij Sittard is bij een brand in een schuurtje asbest vrijgekomen. Tientallen buurtbewoners zijn per brief gewaarschuwd. Ze hebben het advies gekregen zo min mogelijk naar buiten te gaan. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt de resten vandaag op. Veel verpleeghuizen kunnen de zorg voor ouderen niet goed aan. Er is te weinig kennis over dementie en toedienen van medicijnen en fouten worden niet altijd goed gemeld. Dat blijkt volgens een aantal media uit een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat vandaag wordt gepresenteerd. De inspectie bekeek 150 verpleeghuizen die al eens eerder waren gecontroleerd. 38 daarvan doen het niet goed genoeg. En bij nog eens 11 heeft de inspectie grote zorgen over de patiëntveiligheid. Ruim 50 Nederlandse bedrijven beloven zich in te zetten voor duurzame kleding. Vanochtend ondertekenen ze een convenant om kinderarbeid, uitbuiting, dierenleed en milieuvervuiling tegen te gaan. Onder de bedrijven die meedoen zijn grote namen als Zeeman, Koelket en De Bijenkorf. Het weer, bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook kans op een bui nog altijd. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Morgen bewolkt, buien en een graad of 19. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Muidenberg 6 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht bij Bees 2 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knoop Everdingen en Knoopend Ouderijn 10 kilometer file. rijst rijstrook is daar dicht op de A4 Rotterdam Amsterdam. Tussen Knoopend Ibenburg en Zoeterwouderdorp 6 kilometer file. 9 kilometer op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwouderijndijk. A6 Lelystad Muiden tussen Almere Buitenwest en Almere Stadwest 5 5 kilometer stilstaand verkeer, 40 minuten vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 3 kilometer. Op de A15 Gorkum Nijmegen tussen Tiel West en Echtel 2 kilometer door een ongeluk. Op de A27 Breda Utrecht 8 kilometer tussen Gorkum en Lexmond. Op de A27 Utrecht Gorkum tussen Knoopert everding en Lexmond 3 kilometer. Op de N216 Gorkum-Schoonhoven bij Otterland 2 kilometer.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Als ik hier ben, denkend van je, realiseerde ik dat niets nieuw is. New. this love affair when it seems to me that you don't really care ...daar twee uur een hele goede middag. En in Oostenrijk, daar is Q1 aan de gang. De kwalificatie van de Formule 1. En die gaan we uiteraard vanmiddag volgen voor je bij CFM Zandvoort. We zeggen Zandvoort, goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Wij zijn er weer. Goedemiddag, kort Draaier. Ja, goedemiddag, Rob. Hoe is het ermee? Ja, goed. Heb je de week overleefd? Ik heb de week weer helemaal overleefd. Mooi. En uh, ja, het is uh, slecht weer geweest de afgelopen week. Af en toe een beetje zonnetje erdoor. Ja. ja, en ik ken iemand, een collega van ons, die zit lekker in Spanje. Laat me één keer halen. Daar is het mooi weer, hoor. Oh. is AJV. AJV, inderdaad. Zou je al luisteren? Ja, wie weet. Ik zal hem even zwaaien op de cam. Hallo, hallo, hallo. Doei, doei. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Cor? Ja, wat we allemaal vanmiddag gaan doen... We hebben geprobeerd uh, contact te zoeken met de organisator van de strandverkiezingen. Nou, dat is gelukt. En die gaan we straks bellen hoe het ermee staat. Want komende week is er dus de uitslag. En uh, hij gaat een beetje vertellen hoe ze dan komen tot die uitslag. Want de, ze werken ook met mystery guests. En, en die gaan al... In. Nou, dat is in ieder geval uh, om uh, kwart voor drie. Kwart over twee. Dat is over tien minuten. Had ik iemand gepland. Maar die neemt niet op. Oh. Mm. Dus mm. we hebben wat, uh, wat, wat berichtjes. We hebben wel Sanford nieuws in het kort natuurlijk. Dus uiteraard, uiteraard. Niet zo dat we dan niks hebben, maar goed. En we hebben om half, uh, half drie hebben we het ZFM weerbericht. Oké, okay, dat is dat het eerste het, uur. En het, het eerste uh, uur. En de uh, tweede uur, derde uur zit ook uh, inmiddels vol, hè? Ja, ja ik heb uh, Ab van de Molen uh, ook gebeld. En die kunnen we straks bellen over het golftoernooi wat hij organiseert. En we hebben uh, straks ook uh, in de tweede uur een interview met Thomas Verhoek. De winkelmanager van Albert Heijn. Oké. Okay. Gaan we eens even kijken wat we daar uh, uit kunnen krijgen? Hoe het allemaal gaat. Want die winkel zit net open. Allemaal beginnersproblemen uh, misschien. Heel druk druk druk, druk, druk, druk. heel druk. Ja, dus is 130 man voor de kassa, heb ik Ja, geweldig. En we hebben natuurlijk in de derde uur hebben we natuurlijk het Pit Report-formule. Het dier van de week daar heb ik een uh, hele leuke koers uh, gevonden. En. We hebben we een nieuw gedicht van de week erop? Ja, ik ben heel benieuwd. Kwart voor vijf. Ja, door mijzelf geschreven weer. Nou, we gaan hem horen straks. Korn, dankjewel. En eerst meer muziek. Hier is Justin Timberlake. a friend of mine. Yes, yes,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 to fly. That's how my queen should ride. But you still deserve the crown.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 Don't it? Come on! It feels like self-deceiving. Come on! Can I live yeah. with you? Zaterdagmiddag van CFM met deze van Justin Timberlake. joh de senorita. CFM, we zijn er 24 uur op de radio. Maar vergeet vooral niet CFM TV. levert het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. En de digitale kijkers in de regio gaan naar kanaal 40. Daar vind je 24 uur per dag ZFM TV. Met de laatste nieuwtjes uit Zalvoort. En natuurlijk het radiogeluid op de achtergrond. Welkom Zalvoort, goedemiddag. Het zonnetje schijnt en hier is Shaka Khan. was hem de single uit de jaren 80 van Shaka Khan en IMFU Ja, Ondertussen volgen wij ook de kwalificatie. We zitten in uh, Q1 van de Formule 1 van uh, Oostenrijk. Momenteel een rode vlag met nog uh, 1 minuut 44 uh, op de klok. Ja, Kifat die er uh, vrij hard uh, afgegaan is, uh, Cor. Dus ja, het rookt Een beetje. Een, be beetje een rokende auto op dit moment. Ja, ja, ziet er niet zo best uit. Hè. Nee, Max uh, staat in ieder geval uh, veilig op. P4. Ja, ik schrok al. Ik ja. Dacht, nee toch? Ja, het ziet er wel een beetje uit als. <laughs> ja, Inderdaad. ja, Hetzelfde pakje. <laughs> het zalvast nieuws in het kort nu. Ja, er zijn rond Koningsdag. Sorry, Koningsdag. Er zijn er een aantal Zandvoorters zijn koninklijk onderscheiden. voor het vrijwilligerswerk. wat ze belangeloos voor de samenleving hebben verricht. Nou, Zandvoort heeft een van de hoogste percentages vrijwilligers in Nederland. Wist je dat, erop? Ja. Ja, kijk wel op Ja, dat... <laughs> Uh, onze burgervader Niek Meijer die zegt altijd bij het opspelden van een onderscheiding... de vrijwilliger is de kurk waar de Nederlandse samenleving op drijft. Mooie woorden. Klopt dat, erop? Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja ook een speldje. Ja, ja. Huh? Nou, dan wordt er een oproep gedaan van als, als er nog mensen, uh, andere mensen kennen... die jarenlang vrijwilligerswerk doen... en daardoor ook in aanmerking zouden komen voor een uh, koninklijke onderscheiding... dan kan dat gemeld worden, ze roepen dat dus op namens de gemeente door een mail te sturen naar zandvoort.nl. Of er kan een brief worden geschreven naar de gemeente Zandvoort... Postbus nummer 2, 2040AA in Zandvoort... met op de envelop uh, duidelijk geschreven afdeling kabinet... en de linkerbovenhoek vertrouwelijk. Ik heb het opgeschreven, heel goed. Ja, nou dat is dan... Uh, ik ken natuurlijk genoeg mensen die doen al 20, 30 jaar vrijwilligerswerk... Dat hebben we helemaal nooit wat gekregen. Nee, dat is waar. Nee, er zijn er heel veel. Ja, Koor. Ja, Koor. <lacht> Je hebt nog een ander bericht wat we kunnen solliciteren. Ja, er is voor het eerst sinds jaren is er een vacature bij de gemeente Zandvoort. Want er wordt namelijk gezocht een medewerker voor de secretariële ondersteuning. Nou, De afdeling ontwikkeling en beheer die is dus actief op het gebied van de openbare ruimte... bouwkunde, bestemmingsplannen en private rechtelijke en juridische advisering. Nou, daar zoeken ze dus een medewerker voor... voor uh, uh, ja, de drie werkeinheden om 36 FTE's te supporten. En de medewerker die gaat dan 36 uur per week werken. Nou, meer informatie kan verkregen worden bij Anki Griekspoor voor Durmen. Dat is de plaatsvervangend hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Beheer. En bereikbaar onder telefoonnummer 5740100. En je kunt natuurlijk ook gewoon een sollicitatiebrief schrijven voor 18 juli. En dat gaat aan het e-mailadres solliciteren is het wat voor jou, Koor? Hm? Nou, zou het ja, zou wel kunnen, ja. ja. nou, ga je gang, ga solliciteren. Hey. De perspectieven voor de toekomst, die zijn 0,0. Al had dan voor zwijt universitaire bul. Al was de onderwijzer, bankwerker of psycholoog. De komende jaren bist waarschijnlijk werkeloos. Du moet solliciteren. Ze zeggen alleen, joh, solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Ja, maar op opnieuw. Tot een oor of bieren, du kijkst in de gezet of er niet ergens banen is in. Dat vult ik vies tegen die schwer, de rest van de dag. Du voelt zich flink broer, du gressieren op de maag. Du moest solliciteren. Alleen schrieven solliciteer. Hat ze nou geschreven? Hat ze, nou ze nou geschreven? Hast ze nou geschreven? Dat schrijf maar op nu. Het was Major laser en Light It Up. Jawel, ondertussen wachten wij eventjes op collega Cor Draaien. Waar ben je nou, Cor? Waar ben je nou, waar ben je nou, waar ben je nou? <laughs> Komt hij aangerend. Kijk even mee op de webcam www.zfm-live.nl Ja, want we hebben nog ruimte voor één kort bericht... zo vlak voor het ZFM-weerbericht voor de komende dagen, Cor. Ja, want voor de nieuwe toekomst van de Watertoren in het plein hebben de De Biase architecten Springtij-architecten en AG-architecten... een ontwerpvisie ingediend bij de gemeente. Nou, daarover wordt de mening gevraagd aan de burger. En je kan tot en met 10 juli kan je op www.zandvoort.nl-projecten... je mening geven erover wat je voorkeur is. Weet je, het kan ook eenvoudig via onze app... Nou, dat is nog mooier. Zoek even het bericht op en uh, klik erop. En uh, je krijgt meteen een doorlink en dan moet je je e-mail achterlaten. En dan kan je stemmen. Ja, je kan ook bellen. Wist je dat? Nee. Nou, ja, er staat namelijk dat uh, als je het invullen van de online peiling lastig vindt... dan kun je bellen met de gemeente met Erika van Helten. Op 5740100. Dan krijg je de balie en dan moet je vragen naar Erika van Helten. Oké, okay, heb jij al uh, gestemd? Ik heb al gestemd, ja. Ik oh. vind, uh, persoonlijk vind ik springtij architecten. Dat vind ik allemaal geweldig. Oké. Okay. Maar ja, ik ken ze niet uit mijn hoofd hoor, die plannen. Dus, dat dus, vind uh... niet iedereen, want er stonden wat advertenties in de krant. Uh, waarin mensen werden opgeroepen om vooral voor iets anders te stemmen. Ja, oké. Okay, Een beetje, uh... beetje raar was dat. Van de heer de Vries bedoel je. Ja ja ja ja ja ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, nou dus ga stemmen hè. Ga stemmen. Laat je stem niet verloren gaan. Zo meteen het weerbericht. Where That summer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 ...voor onze zuidenburen, de Belgen. Verlies tegen Wales, nou dat hadden we inderdaad helemaal niet verwacht. En stad van die wedstrijd, 3 tegen 1. Milo, die uh, heeft vast en zeker een treintje gelaten. Jorde met zijn nieuwe single Howling It's the Moon. Weer, we... En daarmee werd het precies half drie. We gaan even kijken naar het weer voor de komende dagen aangeschoven. Daarvoor is draaier. Aangeschoven. Ik zie het hier al hele tijd. Nou, je moest wel rennen net. Ja, dat was net, ja. Maar ik moest ook een plasje doen. Dus. Ja, ja, nee, dat moet de voet ook, ook gebeuren. Nou, we hebben geregeld zon, maar er zijn ook enkele buien en uh, vrij veel wind. Gisteren was het een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen en motregen. En de temperatuur steeg naar een graad of 17 tot 18 graden. Vandaag schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot enkele buien. En vooral later vandaag is er daarbij kans op onweer. Hmm. De Zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6. Je waait zo wat weer uit je jasje. En de temperatuur stijgt naar hooguit een graad of 17. Valt het velt daar koud, maar Dat al 25, 30 graden moeten zijn. Klopt. Een jaar geleden was het helemaal mees. Nou, vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt... en komt het regelmatig tot enkele buien... en aanvankelijk is daarbij kans op onweer. Alweer mooie ah, filmpjes. Bad. De zuidwestenwind waait matig aan zee vrij krachtig... en de temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt ook geregeld de zon, maar het komt ook weer tot buien... en bij die buien is er nog altijd kans op onweer. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig over land... en vrij krachtig tot krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar 18 graden. Op de langere termijn weinig verandering, oftewel licht wisselvallig zomerweer. Na het weekend schijnt geregeld de zon en valt het met de buigheid wel mee. Niet dat het overal droog blijft, maar de droge periode zullen overheersen. Later in de week neemt de wisselvalligheid weer duidelijk toe. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en de temperatuur ligt dagelijks rond de 19 graden. Aan het begin van de week er iets boven en aan het einde van de week er weer iets onder. U zomaar vakantie opgenomen hebben de komende weken... Ja En niet weggaan dan, hè? Ja, en niet weggaan. Nou, ja, weg ja, hmm. het, het betrekt nu alweer. He, ja, alweer. nu uh, begint het uh, donker te worden. Ik zit het daarvoor onweer. <laughs> het gaat meteen onweer. <laughs> Oké, okay, nou, het weer is uh, na te lezen op www.ricowere.nl... of kijk ook eens op meteopagina.nl. We hou het in de gaten. Dat was het weer. Vier en zandvoort. En dan kunnen we zeggen... Het vervolg van Q1 gaat weer van start met nog 1 minuut 44 op de klok. En die houden we uiteraard voor je in de gaten. We hebben het over de Grand Prix van Oostenrijk die vanmiddag om 2 uur is gestart. Althans, de kwalificatie daarvan. ...van de groep T dat uh, werd vroeger verboden gewoon, ja. Mocht niet gedraaid worden, hoor. She likes sweets, Beetje flauw weer, hè? Beetje flauw weer. Ja, maar was, vroeger was het allemaal zo anders... ...want dan vond de overheid dat we niet naar bepaalde muziek mochten luisteren. Ja. Dus dan kreeg je radiozenders op zee. Ja, nee, inderdaad, gelukkig wel. Ja, en uh, dan had je ook het re rem-eiland hier voor de kust. Maar wist je dat er een Zandvoortse fotograaf daarbij betrokken was... ...die dat allemaal gefotografeerd heeft? Nee, geen idee. Wie was dat? Eh, uh, wie was dat? Ja, nou komt hij. Dat was André Liberom. Oké. Okay. En ik heb toen een hele serie foto's gevonden dat hij met, uh, met iemand meeging. En dan ging eens naar het uh, Miami Go uh, zendschip. Mooi. En daar hebben een hele mooie serie foto's van gevonden. En dan is er zo'n website, die gaat dan over de radiopiraten. En er stond één hele slechte foto stond daarop. En ik had het origineel. Dus ik stuurde hem die foto toe. En man, helemaal lyrisch. Fantastisch dat ik eigenlijk een goede foto heb. Ik zei, nou, ik heb het nog 150. <laughs> nou, er nog wel vijf. Geweldig. we zijn een heel apart item over uh, gemaakt. Mooi, we kijken even naar de Formule 1. Q1 is uh, inmiddels uh, achter de rug. Ja. En voor uh, Torre Rosso is het ook uh, achter de rug. Ja. Het kiefvat uh, is natuurlijk uh, afgeknald. En Carlos uh, Zeens, de motor opgeblazen. Nou, dat gaat niet zo best hè, voor uh, Torre Rosso. Max ja. nog steeds op P4. We houden Q2 uit uiteraard zo dadelijk voor je in de gaten. Dat allemaal bij Zandvoort op zondag. We zeggen een hele middag. En geniet van de lekkere muziek en de info die wij brengen tot aan 5 uur diepe programma op de radio. Will we passing by and they'll be with inside. Just hoe echt en vernu. And while the chase and dies, will we in the darkness. For mm you. -hmm. ...middels met uh, inmiddels alweer een wat oudere single van Kygo. You're the here for you bij CFM Zandvoort. Jawel, nou, we wachten op uh, Q2 van uh, de Formule 1. Maar we hebben ook uh, wat ander nieuws, want de bibliotheek uh, die gaat uh, anders ingericht worden, Cor. Ja, het is zo dat in 2011 is de bibliotheek Zandvoort gehuisvest... in het multifunctionele gebouw De Blauwe Trem. En nu wordt het gebouw wat levendiger gemaakt. En er zijn vorig jaar plannen gemaakt voor meer openheid... en meer samenwerking met andere partijen. Nou, met wel een keertje tijd natuurlijk. Maar het houdt dus wel in dat het bibliotheekgedeelte... direct naar de huidige ingang tot aan de instructieruimte wordt afgestoten. In deze ruimte wordt een nieuwe grote zaal voor allerlei handen activiteiten... En tussen deze ruimte in de bibliotheek komt dan een dichte muur. En hierdoor krijgt de bibliotheek een andere ingang. En dat wordt dan door het Leescafé. Het plaatsen van de muur dat gaat maandag 4 juli aanstaande uh, plaatsvinden. En uh, ze zijn dus nu allerlei dingen aan het vervangen, CQ veranderen. De balie die wordt uh, vervangen onder andere. Uh, de grote displaymeubels met het oranje zitje. Die worden dan omgeruild voor verrijdbare displaytafels. En er komen extra verrijdbare prentenboeken en zo is de ruimte optimaal te gebruiken. Nou, en als we nou uh, wat leuk zullen doen. Het gebouw dat heet dan de Blauwe Tram. Nou, dan hebben we natuurlijk in Haarlem het Blauwe Tram NZA Museum. En misschien dat daar een samenwerking mee kan worden gedaan. Dat er wat, uh, wat, actie, ja, wat, wat, wat spulletjes die daar dus staan. kunnen worden opgehangen daar. Dat het echt een dat is. Dat zou mooi zijn, ja. Want ja, zou mooi zijn. als je daar binnenkomt, joh, de aula van uh, de begraafplaats, die is al gezelliger. Oh. Ja, nee, maar dat is toch erg? Het ja, is nooit ja, ja. gedacht om het een beetje gezellig te maken. Je, je komt daar binnen door twee van die grote deuren en dan sta je in een hal. Nou, daar is helemaal niks aan. En dan hangt dan één heel klein fotootje van een tram. Nou, die is zo klein. Nou, mooi idee, uh, Cor. En die ruimte die nou over, overblijft, waar wordt die nou voor gebruikt? Niet nou, helemaal duidelijk. Nou of? kijk, je hebt natuurlijk, boven heb je die grote zaal. Maar ja, dat is ook weer zo'n zo ongezellige, veel te grote zaal. En er zijn natuurlijk wel eens mensen die wel een klein zaaltje hebben. Nou, dat kan dan in die ruimte. Dat is dan voor de verhuur dat daar wat leuks uh, gebeurt. Oké, okay, nou, uh, maandag uh, aanstaande gaat het allemaal beginnen hier in Zalvoorts. De herinrichting van de bibliotheek. Ja, zodanig dadelijk gaan we het hebben over strandverkiezingen.nl. We gaan de organisatie daarvan bellen. Doen we naar deze van Kids from Fame. I can take the things I see, but I keep asking myself why, and if there ain't Het blijft gewoon leuke muziek, hè? En vandaar ook gedraaid op deze zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de Kids from Fame en Star Maker. Ja, een aantal weken noemen we het al bij Zandvoort op Zaterdag en Zandvoort op Zondag. www.strandverkiezingen.nl Daar kan je stemmen op jouw favoriete strandpaviljoen. En we hebben iemand van de organisatie aan de telefoon, Cor. Ja, als het goed is, is dat Steven van der Stee. Stefan, hoor je mij? Ja, ik hoor het. Ja, je bent van de organisatie en van een jury van strandverkiezingen en uh, we hebben de website een beetje bekeken. Nou, er stond altijd bij dat die vrijdagmiddag zou worden bijgewerkt. Dat is dus nu niet gebeurd, want dan weet je natuurlijk meteen wie er gewonnen heeft waarschijnlijk. Klopt. <laughs> en, uh, maar ik was een beetje nieuwsgierig, want er staan op die website staat er een uh, top 10 per Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, de Wadden en de Zoetwater uh, categorie. Maar hoe wordt dat nou precies uh, bepaald? Want ik heb begrepen, mensen kunnen stemmen. Dat kan nu niet meer, want aanstaande donderdag 7 juli is dan uh, de prijsuitreiking. wordt ook bekendgemaakt wie er heeft uh, gewonnen. Maar hoe, hoe gaat dat zo'n beetje in zijn werk? Nou, dus in eerste instantie heeft het publiek zeg maar, vanaf 15 mei mogen stemmen. En ja. toen hebben ze kunnen stemmen op alle strandpafioen die er zijn. en die of aangesloten zijn bij Koninkorka Nederland of bij Strand Nederland. En uh, vanuit die uh, periode is de beste top 10 zeg maar, per provincie is toen gemaakt. Zeg maar. Die staan dus niet in volgorde van uh, 1 tot en met 10, maar de, gewoon de 10 beste staan op de website. En die hebben daarna mystery uh, visits gekregen, van mystery guests, zeg maar, die totaal 53 criteria uh, de strandpafjoens uh, hebben onderzocht. Zeg maar. Oké, okay, werkt het op die manier? Als ik dan een beetje kijk naar, uh, naar al die, uh, die vijf categorieën van de provincies... Uh, wat is het? Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zoetwater en de Wadden. Is Zandvoort in Noord-Holland is natuurlijk dus best wel goed vertegenwoordigd met, uh, met zes paviljoens. Maar als je ja, daar ja. dus op één staat, wil dus niet zeggen dat je al gewonnen hebt. Nee, nou, dat, dat klopt. Uh, je hebt, de, totaal, de provincie Noord-Holland heeft totaal 80 paviljoens... waarvan wel 32 strandpaviljoens in uh, Zandvoort liggen. Dus Zandvoort is wel de grootste aanbieder van strandpaviljoens, ook wel in Noord-Holland... Ja. Maar dan is nog zes, is, uh, ja, buitengewoon veel is dat uh, uh, vergeleken met andere jaren. Dus dat betekent toch wel dat het in Zandvoort wel goed leeft. Ja, dan zie je gewoon ook uh, allemaal de concepten die in Zandvoort worden uitgewerkt met de zandpavilloons. zie je ook steeds dat daar betere, uh, completere paviljoens ontstaan. Ja, we hebben natuurlijk allemaal van die uh, jaar rond paviljoens gekregen nu in Zandvoort. En je kunt er tegenwoordig ook uh, trouwen in dat soort We uh, hebben natuurlijk een leuke zaal erbij voor feesten en partijen. Ja, ze uh, het iedere dag open. En dat is natuurlijk ja. een heleboel andere uh, paviljoens en in andere plaatsen. Is dat nog niet zo? Maar zie jij een beetje een trend dat er steeds meer paviljoens... permanent blijven staan op het strand? Nou, uh, we hebben de afgelopen jaren echt een hele grote groei gekregen... van ja, rond paviljoens. Uh -huh. We zijn ook momenteel uh, bezig met de minister... Uh, in het kader van de kustbebouwing, zeg maar. Ja. Wat wel en uh, wat niet uh, zometeen mag... Ik denk dat er nog een lichte stijging zal zijn... Uh, qua omzetting van tijdelijke paviljoens naar jaren paviljoens, Maar ik denk niet dat er bij Zandvoort zometeen 32 jaar paviljoens gaan staan. Dat is ook economisch niet haalbaar. Nee. Ik denk dat er heel misschien... er staan nu vijf jaar paviljoens in Zandvoort. Misschien dat er twee of drie uh, bijkomen. Dan zijn ze ook met de gemeente Zandvoort te bezig aan onderzoeken. En ik denk dat dan wel voor Zandvoort ook de markt uh, verzadigd is, zeg maar. Ja. Ja, het is ook wel zo dat, uh, dat die strandpaviljoens... trekken een hoop eters uit het dorp. En met name in de wintermaanden zie je dus... dat als je dus veel uh, jarenpaviljoens hebt... waar je altijd terecht kan en waar het altijd druk en gezellig is... dat er wat kleinere restaurants op maandag en dinsdag... ja, er zit geen kip meer. <laughs> en dat ja, is maar het dat... is ook wel zo... de strandpaviljoens die er staan, zoals Talassa, Nautique... Aanval van Zandt, Fertijn, Aaksloot... ...die hebben natuurlijk wel heel veel geïnv uh, geïnvesteerd... Zeg maar, ...in innovatief ondernemen. En die ja. hebben toch wel een redelijk goede uh, kwaliteit van eten. En ja, als je heel, ja, heel simpel als je voor 20 euro uh, kan eten in de binnenstad... ...of je kan 20 euro eten op het strand... heeft de strand een, ja, toch altijd een extra dimensie natuurlijk. Ja, dus ook met ook met, met, met, als het een beetje slecht weer is. En Wist je trouwens dat die paviljoen Die staan wel op een plek. En ik heb uh, foto's, die zijn nog geen 20 jaar oud... En dan staat er dus gewoon twee meter water. Hè, de plek waar het profiel nou staat. Ja, dat klopt. Ja, we hebben de sinds 1980 is de basiskustlijn. Zeg maar. uh -huh. En sindsdien wordt de, de kustlijn op een bepaalde hoogte gehouden. Dus ja, eigenlijk vroeger hadden we ook vaak het risico dat het zandpad wegspoelde. wegspoelde. Ja, en da daar is uh, tegenwoordig geen sprake meer van. Omdat uh, zandsupplesjes en dergelijke dusdanig vaak worden gedaan. Er wordt totaal 20 miljoen kubieke meter zand per jaar langs de Nederlandse kust opgespoten. En dat zorgt ervoor dat het zandfundament dus daar nog goed is. Dat we daar minder risico in lopen. Ja. Nou is er aanstaande donderdag 7 juli is er de, de prijsuitreiking. Dat is in uh, Strandpaviljoen de Zeemeel in Noordwijk. En dat is het uh, paviljoen dat vorig jaar uh, de beste strandpaviljoen van 2015 uh, prijs heeft gewonnen. Dat is mm -hmm. toch wel een hele organisatie. Want als ik dan zie wat er allemaal gaat gebeuren, dat is, dat is hartstikke leuk. Ja, nou, het is, uh, weet het? Uh, kijk, we, we zijn natuurlijk als Strand Nederland uh, samen met Cologne Nederland... Nederland, Nederlands gewoon een EBTC, doen we ook een stukje landelijke belangenbehartiging. Dus we zijn nu bijvoorbeeld ook bezig met dat kustpak, zeg maar met de minister. Maar aan de andere kant is, uh, weet je, de verkiezingen van het beste strandpavioen is leuk. En ja, laten we eerlijk zijn, we hebben in Nederland, we hebben we dusdanig mooie strandpavioenen langs de Nederlandse kust, dat we ook gewoon, ook al wint iemand anders, ja, je promote promoten de hele Nederlandse kust ermee, wat er allemaal te doen is. Is er een kans dat er een paviljoen in Zandvoort uh, in de top 3 komt? Of uh, mag je dat nog niet zeggen? Uh, nou, ik mag je misschien wel één ding uh, zeggen. Dat, dat, dat vind ik ook wel leuk om dat te zeggen. Dat Dat het beste strandpaviljoen uit Noord-Holland wel uit Zandvoort komt. Kijk. Hey, dat hee, horen we heel graag. graag. Heel oh, goed. Dat horen we heel graag. Maar... Dus en, en voor de rest is het, ja, dan is het nog eens de verrassing wie het wordt. Maar het beste profiel van Noordholland komt in ieder geval uit Zandvoort. Nou, het was wel een beetje te verwachten, want van het team kwamen er zes al uit Zandvoort. En uh, ik weet dat Karsticum en Egmond en Schorrel, die hebben volgens mij geen jaar rond paviljoens. Ja, ja in staan uh, ook uh, vijf jaar, of, uh, vier jaar rond paviljoens. Okay. En in Egmond staan er nu ook drie. De Zilvermil uh, is trouwens tweede geworden. En Egmond is ook een helemaal nieuw uh, gebouwd uh, strandpaviljoen, uh, wat er staat in Egmond. Dus uh, ja, dat was, dat was nog wel een. een, een ja, tussen één en twee was nog wel een heel klein verschil. Ja, nou in ieder geval leuk om dat uh, eens te horen. En uh, die straanpaviljoens, die werd natuurlijk niet. Wanneer je een mystery guest bent. Maar je kon je daarvoor opgeven, had ik begrepen. Want jullie hebben natuurlijk allemaal mensen nodig die dan dat allemaal gaan beoordelen. Maar is dat niet een ja, dat beetje... Was, dat was ook de verrassing dit jaar. We hadden dit jaar gezegd van dat uh, bezoekers zich mochten opgeven als mystery guest. En we hebben totaal 75 strandbezoekers hebben, uh, hoe heet het, hebben zich opgegeven als mystery guest. En nou, ik was... Heel erg blij als ik zag hoe keurig netjes de mensen die formulieren hadden ingevuld. Hoe ze de foto's hadden gemaakt en hoe ze hun argumenten ook hadden benadrukt. En het was wel leuk ook dat die mystery guests vanaf 18 jaar waren tot en met in de 70 jaar. En ja, dat was gewoon ook echt een afspiegeling van de samenleving wat de strandpaviljoens heeft bezocht. En dat, ja, dat heeft me, daar was ik heel erg blij mee. En doordat we zoveel mystery guests hebben gelopen ook, zeg maar... heeft de mystery guest het algemeen één of twee pavioonspaar bezocht. Terwijl vroeger had je met een paar vaste beroeps mystery guests... die moesten dan een stuk of tien strandpavioons lopen. En ik denk als je één of twee zaken loopt... dat je nauwkeuriger bent met je oordeel... als dat je daar een stuk of vier, vijf loopt. Ja, dat is ook ook beter voor je, voor je gewicht, hè, want het is altijd lekker eten... en dan word je een beetje zwaarder. <laughs> Ja, dat, dat was dit jaar ook. We hebben, dat was ook de verandering. We hebben andere jaren wel gekeken naar het eten. Maar ze hebben dit jaar hebben ze ook daadwerkelijk iets moeten proeven. We hadden wel gezegd: er we moet uh, aan basis een hamburger of een salade zijn. Want die is bijna in elk strandpaviljoen wel te krijgen. Zodat je ook daadwerkelijk kan vergelijken uh, op, op het gebied van eten uh, ja, hoe goed de zaken zijn. Ja. En wat nou. opviel was dat ja, eigenlijk personeel het belangrijkste instrument is in de zaak. Ja. Je ziet dat je kan een heel mooi strandpavillon maken, je kan de duurste terrassen neerzetten, de mooiste palmbomen en alles, maar het personeel ja, maakt of breekt uh, je zaken. Dat is uh, toch wel goed om er toe te zien, dat mensen heel erg fijn vinden als ze binnenkomen dat ze welkom worden geheten, maar ook als de mensen willen afrekenen dat dat uh, op een redelijk snel manier gebeurt. Ja, dat kan wel eens een half uurtje duren bij sommige mensen. <laughs> um, ja, dat is gewoon een heel zonde. <laughs> ja. Donderdag 7 juli is dan de prijsuitreiking. Jullie hadden dus opgegeven dat als mensen wilden komen, dan konden ze dan meedoen met het hele programma. Zit dat al vol of zijn er nog plekken? Nee, mensen mogen zich daar nog voor inschrijven. Oké, okay, en waar dus kunnen ze... Omdat ze ook vanuit de gemeente Noordwijk wordt een stukje cultureel programma gegeven. En moeten we ook een beetje wel weten hoeveel mensen komen. Dat mensen zich wel even registreren op de website. Oké, okay, en dat is de website www.strandverkiezingen.nl? Klopt. Oké. Okay. Nou, we zijn erg benieuwd naar de uitslag van, van 7 juli. En ik heb er alle vertrouwen in dat Zandvoort erg goed uitkomt. <laughs> en okay. uh, ja, wat het uiteindelijk wordt, dat, uh, dat moet dan blijken. Ja, Steven... even een mailtje naar info Nederland. Dan zullen we jullie ook uh, donderdagmiddag om 4 uur persbericht sturen met alle winnaars. Dan zijn jullie direct op de hoogte ook. Oké, okay, nou, nee, dat, dat gaan we zeker doen. gaan we zeker doen. Stefan, in ieder geval ja. bedankt voor je toelichting. En uh, ja. wij horen het graag. Dank je wel. Tot ziens. Dat was uh, Stefan van strandverkiezingen.nl. Aankomende donderdag weten we dus wie het Strandpavillon van 2016 is. En meer informatie uh, vindt u trouwens op www.strandverkiezingen.nl. En aankomende donderdag dan uh, ook meteen op de CFM-app en de andere media van ons uh, zullen we je op de hoogte houden.